Vertrekkend president Calderon van Mexico wil de naam van zijn land veranderen, in Mexico. Het land heet nu nog officieel de Verenigde Mexicaanse Staten. Die naam werd ingevoerd in de 19e eeuw, naar voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika. Calderon vindt dat niet meer van deze tijd. Gewoon, Mexico past beter bij de eenvoud en de schoonheid van het land, zegt Calderon. Het weer nog van het westen uit periode met regen. In de middag langzaam wat droger, maar het blijft wel bewolkt en het wordt ongeveer 8 graden. Tot zover dit NOS-journaal. Er is nog verkeersinformatie. Het gaat over de A28, Hogeveen, richting Assen. Tussen de afrit Dwingelo en Bijlen is de weg nog altijd dicht... door die gekantelde vrachtwagen. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Hij was eens een zakenman, die reed in een Jaguar. Hij had een vrouw en een minnares. En in de dichte mist reed hij van een viaduct, brak hij allebei zijn benen. En vervolgens stak hij zijn eigen auto in brand, in de hoop dat iemand hem zou vinden. Hij werd gevonden door een prostituee. En dan houdt het verhaal op en het is zo spannend. Hoe liep het af? Hoe ging het verder? Ja, en dat uh, uh, wilde ik heb het er niet bij geschreven, maar de vraagsteller ook graag weten, want die, uh, uh, dit is het verhaal uit een boek dat hij ooit las en uh, hij wil ze graag weten hoe het afloopt. Dus hij is op zoek naar de titel van dit boek. En mocht dit verhaal iemand bekend voorkomen, het is waarschijnlijk 30 jaar oud. Dus uh, mocht je denken: van, nou ja, dat weet ik nog wel, bel dan even 0800 1121. Of mail even naar Nachtzusterapenstatje of stuur een uh, tweet naar Apenstaatje Nachtzuster. Of uh, meld je even op de chat, dat is ook altijd gezellig. En die vind je op www.omropmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. Er zijn nog meer vragen niet beantwoord. Zo wil Harry heel graag in contact komen met uh, mensen... die ook uh, chronische pijn hebben van de reuma. Nou, mocht je je aangesproken voelen, laat het even weten. Uh, ja, ik heb nu drie Harry's onder elkaar. Maar volgens mij is het dezelfde Harry die... Uh, nee, een andere Harry. Ja. Um, uh, waar komt de uitdrukking Slome Duikelaar vandaan? En diezelfde Harry wil graag weten of er ook mensen zijn met zwarte ogen. Maar daar hebben we het net over gehad. Niels wil graag weten hoe lang een telefoonnummer niet gebruikt mag worden... voordat het weer ingezet wordt voor een nieuwe klant. En wordt het niet tijd om die regels een keer te handhaven, vraagt hij zich af. Want hij wordt al tijdenlang gebeld voor een Lisa. André werd dus toond van een rolletje Fruitella en vraagt zich af hoe dat kan. 0800-1121. Adrie wil nog steeds weten hoe lang een kochenschip erover deed... van bijvoorbeeld Zutphen naar Basel. En Sjaak wil weten hoe vaak een bierflesje hergebruikt kan worden. Gemiddeld. 0800-1121. En dan nog die laatste vraag van zojuist van Wim. Of dieren met een lichte kleur meer licht weerkaatsen en het dus... Kouder hebben in de winter. Als je daar meer vanaf weet, bel dan nu meteen even naar 0800 1121. Alleen maar voor jou. Of ze nou bruin, blauw, zwart, grijs, kan ook nog. Rood, nee, het bestaat niet. Nog nooit gezien. Voor ja, your eyes only, dus Chinezen. For your eyes only can see me with your eyes only Chinaisten, dat zei ik. 0800 1121 rené goeiedag. Ja, goeiedag. Hallo. Uh, een vraag. De lijn is trouwens heel erg slecht, maar ik hoop dat je een beetje verstaan kan. Het, nou, ik moet zeggen, je lijn is uh, na, na, gemiddeld genomen naar vannacht best aardig. Ja, maar nou, bij mij is je heel erg slecht. Maar goed, ik ga mijn haaltje even vertellen. Ja, en dan praat ik wel luid en duidelijk. <kwijls> Oké, okay. ehm... Ja. Um, ik ben vrachtwagenchauffeur ja. en um, je hoorde net wel op de radio... er zijn weer drie uh, ongelukken gebeurd, wegafsluitingen. Ja. Ja. Uh, is het niet zo dat uh, Rijkswaterstaat verplicht is... om, om duidelijke uh, wegomleggingen aan te geven? Dat is dus mijn vraag. Uh, dat Rijkswaterstaat uh, duidelijk uh, moet aangeven... of er een wegomleiding is, ja of nee... En het enige wat je krijgt te horen nu is elk uur op de radio... Ja. dat er dus een, een ongeval is gebeurd en dat de weg is afgesloten. Ja, het zijn een soort alternatieve wegomleidingen. Namelijk dat je hoort ja. dat er een ongeluk gebeurd is. Ja. Hmm. Ja, ik hoor, ik hoor bij jou heel erg de frustratie uh, in je stem... Waardoor ik, waardoor ik eigenlijk al een beetje geneigd ben om deze vraag um, uh, te behandelen... als uh, zijnde een vraag van de categorie... Uh, natuurlijk zouden ze daar iets aan moeten doen... en het is belachelijk dat ze het niet doen... Nou, uh, frustratie in zoverre. Ik rij uh, ik met een LZV, Het is een, uh, een extra lage vrachtwagen, zeg ja, maar. Ja. En uh, wij zijn routeplichtig. Ja. En als jij, uh, om een voorbeeld te geven, wil ik vind het bij Beilen is een vrachtwagen gekanteld. Ja. Die is uh, gisteravond om half tien al gekanteld. Ja. Zo'n beetje. Uh, tussen half tien en half elf kreeg ik dat te horen, zeg maar. Ja. En uh, ik kom vanaf uh, Apeldoorn richting het noorden. En uh, dan hoor je op de radio dat bij het Langhorst, een uh, knooppunt uh, dat je naar Neppel kan. Ja. Dat, uh, dat dat een omleidingsroute is, eventueel. Ja. Maar dan, dan rij je dus meer dan drie kwartier om. En vervolgens hoor je daar niks meer over. En dan wordt er in één keer nog een keer op de radio verteld dat de weg is afgesloten. En dat je bij Dwingelo de weg wordt afgeleid. Oh, ja. Maar aangezien je dus met, uh, met, met vrachtwagens hebben die routeplichtig zijn bijvoorbeeld... Ik mag je daar niet zomaar langs allemaal? En wat en dat is routeplichtig? Kans, dat kan soms ook niet. Wat is routeplichtig? Sorry? Wat is dat routeplichtig? Uh, dat je verplicht bent een, uh, over snelwegen te rijden of uh, andere wegen uh, waar jij een vergunning voor hebt om over te rijden, ah, ja. vanwege je lengte of je breedte of dat soort dingen. Oké. Okay. Ja. Dan ben je routeplichtig, zeg maar. Maar als, je, als er een ongeluk gebeurt, dan heeft toch ook Rijkswaterstaat wel even de tijd nodig om um, nou, daar te komen en een hele route uit te stippelen en dat aan te geven en dat soort dingen. Dat kan natuurlijk niet op het moment nee, dat zelf al ik, geregeld zijn. Uh, ik ben er vannacht om één uh, om uur langs te komen. Yeah. En niet, niet langs, uh, langs bij, want ik zelf al uh, iemandje die van andere route heb genomen. Maar nergens mm -hmm. staan Maatlikse borden. Uh, van het vaderlijks water staat uh, dat de weg daar afgesloten ja. is. vreselijk, hè? Ik, ja, vind ja, dat dat het, niet, uh... ik rij heel vaak uh, in de polder over de. Dat is de N305. Ja. En daar gebeuren ook regelmatig ongelukken. En als daardoor dus zo'n ongeluk gebeurt, dan moeten ze een enorm lang stuk weg moeten ze dan afzetten omdat er nou, nou eenmaal maar twee afslagen zijn, zeg maar. Dus dat hele stuk wordt dan afgezet en dan word je dus, kom je aanrijden en dan staat daar een auto of een uh, of een bord van afgesloten, dan weet je al dat er een ongeluk is gebeurd. Dan moet je dus de pol erin en dan is het, zoek het maar uit. Ja. Nou, dat, dat rolt zo niet. Nee. Maar hebben jullie tegenwoordig niet een lange vrachtwagen routeplanner daarvoor? Hij is leuk. Ja. Uh, nee, dat heb je niet. Het ja, zou toch moeten kunnen? Je kan, je kan kunnen. Het in een navigatie wel instellen. Maar uh, ja, navigatie, weet ik weet niet dat er een ongeval gebeurt, natuurlijk. Nee. Maar, oh, nee. Uh, ja. Als je bijvoorbeeld in Duitsland uh, rijdt, om maar een voorbeeldje te noemen, daar, uh, daar wordt het over het algemeen veel beter aangegeven, allemaal. Ja, ja, dus, en... ja dus de vraag is eigenlijk: waarom, waarom is er nog steeds niet een manier om dat wat uh, punctueler aan te duiden? Ja, desnoods via de RDS van de radio of dergelijke. Daar kan tegenwoordig alles op. Oh ja. En uh, je hoort nu alleen maar uh, elk uur bij het journaal uh, de verkeersinformatie. En voor de rest niks. Ja, dan moet je zelf en, gaan uh, puzzelen, ja. Ik, ik noem maar wat. Om, uh, om vijf uur heb je het journaal nog gehoord. En om tien over vijf wordt de, de, de, de blokkering opgeheven, zeg maar. Ja. Maar om, om zes uur krijgen wij dat pas weer te horen. Ja, ja, ja. Snap je? Ja, en als er geen, al, al geen borden staan, dan uh, denkt erom: hier is een wegafsluiting, dus je moet een andere route nemen maar op de knooppunten waar dat dus mogelijk is uh, om die omleiding neer te zetten. Ja. Of de waarschuwing in ieder geval. Dan, uh, ja, als daar al geen borden staan, heel veel mensen, ik heb het voor een paar weken terug gehad, dan, dan, dan is er een ongeluk gebeurd, dan moet je een andere kant op. En als Nederlander zijn benen een beetje bekend in Nederland, zeg maar. Als, ja, als je ook nog eens een Poolse vrachtwagenchauffeur bent, dan heb je helemaal een probleem. Ja, nou ja, inderdaad. Ja. En, uh, buitenlandse chauffeurs of twee net zo. Ja. Die, die weten gewoon niet waar ze heen moeten. Nou, ik ben benieuwd of er iemand over gaat bellen naar 0800 1121. Misschien is er een andere chauffeur die weet waarom ze dat eigenlijk nooit of waarom ze dat niet wat efficiënter doen inmiddels. Ja. Um, jij hebt de radio inmiddels weer aangezet. Ja, heel zachtjes. Ja, ik, hoor, ik heb er meteen verschrikkelijk last van. En ik wil nog zo graag ja. eventjes weten... Ja, sorry René. Um, ik, heb, ik heb hem alweer uitgebreid Maar, maar ik, wil, ik wil... Ben je geladen? Ja, dankjewel. Ik hoor je heel slecht, maar ik, uh, ik denk dat het einde verhaalt. Het nee, nu. nee, nee, zet de radio maar weer aan. Oh. Ben, ben je geladen? Nee hoor, nee, nee. Ik, oh. uh, ik ben net thuisgekomen. Oh, ik wou even raad wat die rijdt spelen, maar dat mag alleen als je geladen bent. Dus mag de radio ja, weer uit, mag de telefoon uit. Dankjewel, René. Doen we een andere keer weer. Ja, tot dan hè. Doei. Dankjewel. Oi. 0800 1121, als je René kunt uh, vertellen: een antwoord op zijn vraag. Uh, Robert. Dag, René. Hallo. Hoi. Ik ben een mooie waar ben, raad waar die praat. De verraad waar hij praat. Oeh. Ja. Oeh. Maar dat wordt lastig, want topografisch weet ik echt bijna nog minder dan van het gemiddelde uh, vrachtwagenjargon. Uh, ja, ja, ja. dus nou, dat... ik, ik bel nooit thuis, want dan wordt wel echt genoten pakken. Dus als ik ergens een hotel ben of ergens anders ben, dan doe ik het wel eens. <laughs> en waar ben je dan nu? In het ziekenhuis. Oh, waarom? Ja, uh, ik had pijn van dierstenen. Ja, sorry. Nee, maar zie je, dan ga ik dus weer lachen. Maar ik, moet er, ja. ik ben al twee stappen <laughs> verder. Ik moet lachen dat je met in het ziekenhuis zit met pijn, met nierstenen... en dat je dan nee, nachts nee, gaat bellen. Nee, want ik heb nu geen pijn, want ik heb hier een infus. Oké, okay, dus je bent. Er, maar, en, en dan zeg je, ja, thuis ga ik niet bellen, wordt mevrouw wakker, maar nu zit je in het ja. ziekenhuis. Ja, lig je juist. op zaal? Ja, ja, ja. ja, ja Zit er nu 16 ja, ja. patiënten terecht op je bed? Lig, ik lig alleen op zaal. Oh, nee, dat, oh ja. wat een luxe. Ben jij goed verzekerd dan? Nee, nee, nee, nee, nee. Misschien ben ik een lastig mannetje. Dus je van oh, was... van, nee, ja. maar er was gewoon niemand. Dus een kwestie, ja, dus kan ik iedereen aanraden. Dat als je iets hebt in het ziekenhuis, dat je heel hard gaat schreeuwen. Want dan leggen oh, ze je alleen op, op konden. Ja, oh. dat had ik ook niet gebeld. Als het maar nu gaat het Nu ga de ik weten. het ik had het hotel drie keer Ja, Raad waar die praat. In het ziekenhuis. Daar was ik niet opgekomen. Nee, dat dacht ik al. Nee. <laughs> maar waar bel je eigenlijk over? Nou, die, die uh, beesten die een kleur hebben. Eigenlijk had het de week dat uh, hoge duchtgebied laagd is. Dat is door warmte, van het, het oppervlak. Ja. Als het waar, door de zon warm wordt. En ik hoor mezelf terug, trouwens, in de, in de telefoon. Ja, sorry. Het is de hele nacht al zo. Dit telefoonsysteem is niet wat het moet zijn. Ja. Oké. Okay. Nou... Die uh, zon die gaat schijnen en die maakt een oppervlak warm. Als het een zwart oppervlak is, dan krijg je dat het meer warmte absorbeert. En een wit oppervlak reflecteert meer. Maar aan de andere kant krijg je dat een zwart oppervlak ook weer veel eerder koud is. Meer uitstraling heet. En een wit oppervlak juist minder uitstraalt. Dus de warmte van een wit object wordt langer vastgehouden dan van een zwart object. Ja. Als je zwarte dieren hebt, zijn ze dus in principe langer warm. Maar, maar sneller warm, maar ook sneller koud. Ja, nou ja. En de is... witte dieren ja. zijn dus in principe langzamer warm, maar ook langzamer koud. Kijk. Maar de kleur van dieren wordt nu vooral bepaald door de schutkleur. En een ijsbeer is wit omdat je in. in, in Wit minder overvalt. Ja, dat als je als een ijsbeer oranje zou zijn, zou die grotere problemen hebben dan hoe, hoe warm je ja. het krijgt in de winter. Yes, yes. Ja, Maar een witte ijsbeer is dus logisch niet alleen een schutkleur, maar ook verlies minder warmte dan een witte kleur. Maar maar eigenlijk de gelokdie, de worden dus. Albedo, de albedo is groot. Ja. Als het licht opvalt, Weerkaatst is dit op 90% van alles licht. Ja. Maar dan worden dus eigenlijk worden witte dieren ook minder snel verkouden dan bijvoorbeeld een bruine beer. Want die wordt iedere keer warm en weer koud en weer warm en weer koud. Nou. Ja, dat, uh, dat, is, dat is misschien een de conclusie de die ik zelf... Ja. Ik heb ook nog nooit een verkoude bruine beer gezien. Maar dat zijn allemaal uh, van die dingen die uh, daar nog bij komen. Nee, maar die hoor je ook meer, die verkoude beren. Die niet of niet. Ja, <laughs> ja die hoor je... Ja, dat is waar. Zo af en toe denk ik, wat is dat dan? Is een verkoude bruine beer? Ja, zie je, dat moet een verkoude bruine beer zijn. Ja, dus het is zelden het is een verkoude ijsbeer. Nee. Dat bedoel ik. Ja. Nou ja, dankjewel, want wat je verder zei was allemaal heel duidelijk. Het spijt en me dat het ik het zo onduidelijk ja, heb. Ah, ga je een antwoord geven op het koggeschip? Nou ja, dat is via hetzelfde. De Rijnstroom van Basel naar Rotterdam, ja. afhankelijk van de hoeveelheid water die in de Rijn zit, in de Elisroek is het soms bepaald. Ongeveer duurt het vier, vijf dagen voordat dat water van Basel in Rotterdam is. Ja, maar, ja. Ma maar dat maakt natuurlijk uit, ga je aan de, de stoomslaarheid, het grootste is de varen of meer aan de zijkant. Want aan de zijkant was het water bijna stil. Nee, het wordt dat nog is. veel erger. En ja, als het westenwind is, dan gaat de koggeschipme ongeveer zeg, met 10, 12 km per uur. Dan zou je dat in 80 uur doen, er dan de Basel. Ja. Maar als je tegenwind hebt, moet je laveren, En duurt doet het ook veel, veel langer. Dus er is, geen vaste, er is geen vaste naam voor. Maar wat als nou, je, als die moet laveren van Rotterdam naar Basel? Dat gaat hij niet. Of hij pakt een paard over het jaagpad, zoals vroeger. Oh? Maar niet varen, uh, dat kan om weken uren. Want als je gemiddeld met twee uur gaat... Uh, tien uur doe je er dus zeg maar tachtig uur over. En bij vijf uur doe je er 160 uur over, 50 uur per uur. En later 5 kilometer per uur naar, naar je toe en jij gaat 10 kilometer erop. Dus echt inmiddels de 5 kilometer Dus sowieso al 160, uh, 160 uur. Ja, maar als je, als je dus... Als je, stel nu, ik ben een uh, schipper. ja, Een koggeschipper. Ja. En ik, ik moet... Een koggeschipster. En ik moet van Rotterdam naar Basel. Ja. Dan moet ik dus eerst wachten tot de wind goed staat... Nou, dat was vroeger echt wel. Je kon dan echt niet bij tegenwind. Kon je niet vijf km per uur bereiken. Nee. En dan ging je het achteraan de andere kant op. Goed, dus dan moest ik moest ik kijken ho hoe de wind of de wind uh, goed staat. Ja, of een jaagpad of een jaagpad nemen. Ja. En dan ga je natuurlijk ook uh, een paar kilometer per uur. Maar ik snap. Ik, ik ga de vraag van Adrie steeds beter begrijpen. Want die denkt van ja, hoe lang deden ze er dan wel niet over als ze met een belangrijke lading. Dus van bijvoorbeeld. Nou, maar nou, de verwarring even... ging van Basel hier naartoe. Ah, ja. Houd en, en, en zo. Dus dan was het gewoon een paar dagen. Omdat je met de stoom bent gaan. Ja. De andere kant op kon het best wel eens een keer een paar weken duren. Kijk, maar dat is precies volgens mij het antwoord dat hij wil hebben. Nou, dat moet gewoon één keer drie weken. Kijk. En als er in het stond, kan het misschien in twee. Ik ben echt zo blij dat die vraag beantwoord is. Weet je ook toevallig uh, hoe vaak een bierflesje hergebruikt kan worden? Dat <laughs> die kapot is. <laughs> <laughs> ja, goed. Nee, dus eigenlijk moet de vraag zijn hoe snel gaat een bierflesje gemiddeld kapot? Ja, misschien wel. Dat ja. Wordt die hem hem laten vallen. Nou, ik, ja. uh, ik heb het allemaal weer genoteerd en afgestreept. Het was heel duidelijk, dankjewel. Hoe? De piept wat. Wat piept er? Nou, oh, dat is het apparaat, dat de pijn niet doorloopt. loopt. druk jij even op het toetsje, want dit, uh, ga, dit gaat buiten mijn capaciteit als nachtzuster. Dat snap ik. <laughs> ik hoop dat de ochtenddienst al aanwezig is. Ik heb een toetsje gegeven, anders komt straks nachtzuster alsnog. Nou, gezellig, hè? Hé, hey, dankjewel. En, en het allerbeste daar. Ja. Oké. 0800-1121. Gaat jan Ja, Na nou, de vorige spreker heb ik eigenlijk niet zo gek veel meer aan te vullen. Belde uh, je over de koggenschepen? Over het ja. Die meneer die met een koggenschip in zijn maag zit. Uh, ik heb het nog eens, wat, want vorige week heb ik er ook op gereageerd. Ja. En uh, het koggenschip is eigenlijk een zeeschip. Er ja. komt nog een extra complicatie bij. Die konden wegens diepgang eigenlijk niet verder komen dan Keulen. Dus uh, van Keulen tot Basel, wat trouwens in Zwitserland ligt, uh, daar hadden ze andere types schepen nodig. Dus vooral uh, stroomopwaarts. Nou, dat werd net al uitgebreid uh, toegelicht. Uh, ja. ging dat wat anders dan stroomafwaarts. Ja, bij... ja. Ja. Nee, maar ik vind, dat, ik vind dat zo vreemd, want je moet ik, je moet heen, maar je moet ook weer terug. Ja. <laughs> er werd nogal veel overgeladen. Ja, ja. Oh. Dat, dat zat er allemaal bij. En dat dat is onder andere ook nogal gebruikt... op de tocht van die kruisvaders in de, de 13e eeuw. Wat was dat? Op weg naar Jeruzalem. Dat, dat was namelijk een zeeschip wat veel lading aan boord kon hebben. Dus ook passagiers. Ja en dat, het, het kwam niet verder uh, stroomopwaarts dan Keulen heb ik terug proberen te vinden hmm. ja nou maar goed uh, nou heb ik daar een nieuwe vraag aan uh, gekoppeld in hoeverre luisteren mensen die werken op de binnenscheepvaart naar dit programma uh, want het is toch een heel aparte wereld dat gaat dag en nacht door ja. en dan kun je naast het spelletje dat wat hij rijdt kun je de vraag stellen raadt wat hij vaart <lacht> nou, <lacht> dat is wel net... grappig dat je dat zegt want ik, uh, uh, ik had een keer een, uh, iemand op een binnenvaartschip die belde. Yeah. Dus er wordt daadwerkelijk in ieder geval op één schip geluisterd. Ja. Yeah. Um, en dat was een hele jolige grapje. Ik, ik heb hem goed onthouden. Maar ik heb er toen niet aan gedacht, inderdaad, om raad wat die vaart te spelen. Ja. Yeah. Had ik moeten doen, hè? Nou ja, goed. Hierbij een opzetje. Ja, die, ver, die vergeet ik niet meer, Gert-Jan. En dat koggenschip, dat, dat uh, ligt uh, ondergesneeuwd in uh, kampen, heb ik begrepen. Ja, dat heb ik ook van horen zeggen. Ja, Maar ja. Nou, goed. Dankjewel. Oké. Okay. En een goede nacht nog. Hetzelfde nog. Da. Doei, doei. 0800-1121. Als je weet hoe vaak een bierflesje gemiddeld hergebruikt kan worden voordat die kapot gaat... Of als je André kan vertellen hoe het kan dat hij van een rolletje fruitella helemaal stoont is geworden. Of als je Niels kan vertellen hoe lang een telefoonnummer uh, buiten gebruik moet zijn... voordat het weer in gebruik genomen kan worden voor een nieuwe klant. En even kijken, waar komt de uitdrukking Slome Duikelaar vandaan? Deze is een beantwoord. Dan is er nog Harry die heel graag in contact wil komen... met mensen die ook last hebben van het chronische pijnsyndroom... Uh, het hele verhaal van de zakenman in zijn Jaguar... met de vrouw en een minares die een ongeluk kregen... daarbij bij de benen brak en zijn auto in brand stak... om hulp te, te vragen en gered werd door een prostituee. Dat verhaal... Daar is, ik weet zijn naam niet meer, maar daar is iemand heel erg dringend naar op zoek. Want die wil heel graag dat boek weten hoe het afloopt. Dus mocht je dat weten, 0800 1121. Um, René die wil, vraagt zich af of Rijkswaterstaat niet verplicht is om duidelijker een wegomleiding aan te geven als er een ongeluk is gebeurd. En Gert-Jan van zojuist vraagt zich af... of mensen in de binnenscheepvaart ook naar dit programma luisteren. Dus mocht dat het geval zijn, bel dan ook even naar 0800 1121. En dan is het de hoogste tijd voor het cryptogram, of de crypto. En eens even kijken waar ik hem heb. Hier Enorme huizen van bewaring is de opgave van vannacht. Enorme huizen van bewaring. 13 letters, daar moet de oplossing uit bestaan... en die kun je weer doorgeven via 0800-1121. Mevrouw Schuit. Ja, hallo. Hallo. Mijn vraag is... Ik was van de week bij een kennis. Wij gingen naar de zolder toe... en daar ja. wemelde het van de wespen. Ja. En die zaten allemaal tegen de ramen aan. Ja. Ramen opengezet, die kringen, die gingen er niet uit... Want die waren allemaal verdoofd. Afijn, we hebben ze doodgemaakt. Ach. Twee dagen daarna kwamen we boven. Ja. 25 wespen. Oh. Nou is mijn vraag, dat noemen ze een dar. Volgens haar. Oh. En ze zegt, er moet er ergens een koningin zijn. Maar ik begrijp dit niet. En zij ook verder niet hoe dat nou kan... tot al die wespen daar rondfladderen. Ik nou. waarschijnlijk op in het plafond of zo... Ja, misschien dat er nog ergens een nest zit... en dat ze nu met de kou er allemaal uitkomen. Ja, maar zullen daar dan honderden van die wespen zitten? En moet daar dan ook een koningin zitten? Wij begrijpen dit niet, wat wij te horen kregen. En dat is mijn vraag. Nou, hartstikke goede vraag. Eens kijken ja? of dat nog lukt. We hebben nog een half uurtje. Nou. Dus uh, als er een imker nog wakker is, of al wakker is... 0800-1121. Ik, ik ga mijn best doen, mevrouw ja, Schuit. Ja, ik lach af. U bent en? niet toevallig werkzaam in de binnenvaart, hè? Ik ben niet zo... Nee. nee, omdat u mevrouw Schuit heet. Nee, nee. nee. <laughs> het zou toch mooi wezen? Ja, dat is heel erg goed. zou het cirkeltje rond zijn. Ja, ja, dat zou waar zijn. Maar ik kan u helaas verder niet helpen. Okay. Maar ik geniet wel van het programma. Oh, gelukkig. doet het geweldig. Nou, dank u wel, mevrouw okay. Schuit. Ja, dan ga ik op zoek naar een antwoord over de darren en de wespen. Ik kan hem erop gooien. Ja, gooi maar met kracht, hè? Ja, zeker. Okay. <laughs> dag. Dag. Dag. Ja, doet ze goed. 0800-1121. Mevrouw Roosema. Meneer Roosema. Oh, meneer Roosema, sorry. Ja. Shalom, master. Ja, shalom. <laughs> uh, ik, kwam, uh, ik kwam je antwoord geven van uh, uh, het Slome Duikelaar. Ja. Dat, komt, dat komt namelijk uit het Jiddisch. En u spreekt het ook uit als slomen niet als slomen maar als slomen Ja, slome, ja. dat is uh, eigenlijk de eigen naam, betekent eigenlijk Salomo. Oh. Daar komt in het, het Hebreus het Shlomo. Mm. En Shlomo Duiklaar, ik zal dat um, precies even ver, ver, ver, vertalen, eigenlijk ver, zeggen. Uh, het is een vervader van jiddische kranten en dergelijke, die kleine publicaties. Ja. Yeah. En, en klein, kleinere publicaties. Uh, die een beeld gaven van de toestand speciaal in de grote armoede in de, arm, in de Amsterdamse Jodenbuurt. Omstreeks 18-1900. Uh, even kijken, naast zijn naam te oordelen, was het ook een, een potsenmaker en naast zijn eigen mededinging een schoenpoetser. Ja. In het Nederlandse volkstaal is het namelijk overgegaan tot slome duikelaar. Ja. Dat betekent eigenlijk zul, suffert. Uh -huh. uh, en deze betekenisontwikkeling uh, is blijkbaar onder invloed gestaan, heeft van het Nederlandse slome. Uh, ik ben, ja, ik weet niet, mijn vrouw heeft u een, een boekje toegestuurd, een gedichtenbundel, uh, Re. Oh. Een enige tijd geleden. Uh, ja, dan zit ik te denken, maar en de, de, heb ik... Ze heeft, ze heeft ook aan de, aan een keer deelgenomen aan uw... Uh, ja, heeft ze het naar de, heeft ze het nou onder op Max gestuurd, weet u dat? Oh, dat zou ik niet weten, Je mm. kan, kan het aan haar dragen... Uh, Trouwens, je heeft ook net uh, gezegd van uh, de cryptogram: dat het antwoord was gevangenissen. Nee, dat is fout. Oh. Ja, gelukkig maar. Ik vind <hij> zo... Nee, maar er zijn... nee, ik, had het, ik had het u en uw vrouw van harte gegund. Hoor. Maar er zijn de mensen nu allemaal panisch aan het bellen om als eerste het antwoord te geven. En nu oh, hing okay. al. Dus het is gemeen ja. natuurlijk. Ik... Enorme huizen van bewaring: er was gevangenissen, had best gekund. Maar dat is niet goed. Nee, okay. nee um, ja, uh, uh, bedankt voor de uitleg bij de Slome Duikelaar. Ja, oké. Okay. Hm. En, uh, en, en ik ga even op zoek naar de gedichten. Want ik, of ik ben nou echt helemaal uh, in de war door de vakantie... of ik heb het echt niet gezien. Vakantie. Ja, ik sta op het punt op vakantie te gaan. Kijk, waar gaat u naartoe? Lissabon en Madrid. Uh. Ah. Nou, geniet ervan. Ik hoop dat het daar niet ja. zo koud is als hier. <laughs> Fijne okay. reis, hè? Dank u. Oké, okay, dag. dag. dag. Ja. Patrick. Goedemorgen. Dag, Patrick. Ik had uh, misschien een antwoord op die vraag van die wespen. Oh, nou dat is snel, vertel. Ja, ik heb zelf namelijk ook een wespennest gehad op mijn slaapkamer. Oh. Ja. En ja, ik kreeg ze ook niet uitgeroeid. Toen heb ik uh, navraag gedaan bij een imker. Ja. Hij zei, zolang je de koningin niet hebt, dan blijven ze terugkomen. Dat klopt dus. Dat klopt wel, want niet legt namelijk schijnbaar die eitjes. En die wespen die zijn dan ja, zogenaamd in dienst van die koningin, en zolang als die koningin daar zit, dan blijven ze terugkomen. Dus maar, de, maar, die, dat, maar die eitjes die komen dan iedere drie dagen uit, of niet? Ja, hoeveel dagen dat weet ik niet. Oh, ik maar wel wel ik vrij heb rap. dat best uh, ja. compleet verwijderd. Ja, ja dat, uh, er waren veel eitjes, dat weet ik wel. Maar er zat <laughs> toevallig ook de koningin tussen. Gezien, dat is een uh, hele grote wesp. Uh. En uh, ja, en ik heb toen dat mes uitgeroeid en sindsdien heb ik er heel last meer van gehad. Kijk, nou dan, dan heeft uh, diegene die dat gezegd heeft. En weet jij toevallig ook of het darren zijn? Wat het verschil is tussen darren en wespers? Wespers? Nee. Wespers? Nee, ja, misschien dat dat daar iets met een bij te maken heeft denk ik. Je hebt bijen en wespen natuurlijk. Ja, dus. en darren. Ja, ja, nee, dat, dat, dat, dat heb ik ze niet te zeggen. Nou, misschien is er nog iemand die even belt naar 0800-1121. Dankjewel, hè? Ja, Oké, okay, graag gedaan. Doeg, hoi. 0800-1121 dus. Ronald. Ja, goedemorgen met Ronald Schicking. Hallo. Hoi, ik wil antwoord geven op die vraag van Harry. Ja, welke Harry? Ik heb drie Harry's gesproken van mij. Een spierreuma. Oh ja, nou vertel. Ja. Nou, dat is toch wel bekend. Dat heet uh, fibromyalgie. Oh. En dat is een uh, spierreuma. dat geeft dus pijn over het hele lichaam. En er zijn ook uh, patiëntenverenigingen voor. Kijk, en ben je er ook lid van? Nee, nee. Ik heb zelf oh. heb ik het ook uh, gelukkig niet. Ik weet dat het vrij ja. ernstig is. Ja. Maar uh, ik heb uh, een personeelslid dat uh, daarmee zit. En ik heb het een tijdje geleden in verdiept. En uh, de, ja, er is gewoon een uh, patiëntenvereniging. We kunnen gewoon opzoeken op internet. Nou, wat netjes dat je daar dan in gaat verdiepen. Ja. Als je iemand in het bedrijf hebt die daar last van heeft. Ja, we nou hebben ja, een klein bedrijf. Het is een klein bedrijf met een paar personeelsleden. Maar is, uh, dan zorg je een beetje voor elkaar. Dan zorg je voor elkaar, ja. Ja. Ja. ja. Nou, uh, ja. Fibo zegt nog eens? Uh, nou, het, het is Fibro Myalgie. En Mi schrijf je met een Griekse I. Nou, dan hoop ik dat hij uh, een patiëntenvereniging kan vinden. Dat is wel vreemd hoor, want ik denk altijd als je er zelf... Last van hebt, dan, dan vertelt de dokter je toch ook hoe het heet. Ja, misschien doet hij dat niet genoteerd. Nee, heeft. Nee, je uh, moet eigenlijk gewoon. Ja, ik, ga, ik doe eigenlijk nooit iets met medische vragen, maar dit was zo algemeen, ik denk het kan wel, maar dan denk ik nu toch, ja, hij zou toch gewoon even zijn huisarts moeten bellen, die kan hem weer doorverwijzen, toch? Vast. Vast. Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt dat je even belde. Ja hoor. Een goede dag nog. Dag. Dag. 0800 1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met. Uh, Antwoorden vooral, want vragen, Nou, dat, dat wordt hem niet meer zo op hele korte termijn. En even kijken, dan heb ik nog de crypto. Hier. Uh, enorme huizen van bewaring is de opgave van vannacht. En uh, de oplossing moet bestaan uit 13 letters. Dus enorme huizen van bewaring... Met een oplossing die moet bestaan uit dertien letters. Dus uh, die kun je nog uh, doorgeven. Verder, uh, mocht je op de binnenschaap, binnenscheepvaart uh, werkzaam zijn, laat het even horen, ook via datzelfde telefoonnummer. Of als je René kunt helpen en uh, weet of Rijkswaterstaat verplicht is om wegomleidingen heel duidelijk aan te geven. Zeker voor vrachtwagens die. Uh, nou ja, voor het speciale vervoer zou ik maar zeggen. En nou, dat verhaal van die zakenmoment, die Jaguar, die vrouw en die minnares... die gebroken benen, daar zoek ik nog drastisch voor naar een antwoord... via 0800 -1 -1 -1. Niels, die dus wil weten of een telefoonnummer... Uh, al meteen weer in de relatie mag worden gebracht... of dat daar een tijd tussen moet zitten en hoe lang dan. André, die stoond werd van de fratella en wil weten hoe dat kwam. En die bierflesjes die hergebruikt worden. Hoe vaak kunnen die hergebruikt worden gemiddeld genomen? 0800 -1 -1 And now the door began to swing You should have heard this knocked out jailbirds Jailhouse Rock van Elvis. En um, dat was een beetje naar aanleiding van het cryptogram. Het is maar eventjes... Uh, nou, ik wou zeggen het is een hint, maar het is helemaal niet echt een hint voor de voor de oplossing van het cryptogram, want je wordt er niet echt uh, wijzer van. Enorme huizen van bewaring is de opgave. En eigenlijk moet je dan dit nummer vergeten. Want het zit helemaal niet in de oplossing van 13 letters. 0800-1121 als je de crypto hebt opgelost. Of als je een antwoord weet op een van de vragen die nog openstaan. Uh, meneer De Weijer. Ja. Hallo. Ja, met De Weijer. Dag. Uh, het gaat over die wespen. Ja, die zijn heel eenvoudig weg te krijgen. Oh, hoe dan? Een plantenspuit nemen. Ja. Zijn ze bang Ammonia van... erin doen. Ja. Ammonia? En, ja. Oh. En puur ammoniak. En dan uh, gewoon uh, spuiten. En dan lost het nest helemaal op. En die... Uh, die die vallen gewoon dood neer. Maar vallen ze je dan niet eerst aan voordat ze dood neervallen? Nee. Nou, ik heb van de zomer twee nesten weggewerkt. gewerkt. Oh. Met, uh, met, met een overhemdje op korte mouwen. Oh, nou, dus. dapper hoor. Ja. ja, ik weet het niet. Maar ik denk dat ja, als ze in de winter er nog zijn, dan zijn het wel hele agressieve, stevige wespen, denk ik dan. Maar ze kunnen niet tegen ammonia. Oh, dat vinden ze heel vies. Oh nee, dan ja. gaan ze dood. Ja, dat is nog en, erger. En, en het nest dat los helemaal op, want het is. Uh, er blijft niks van over. Nou, ja, dat is wel een uh, probleem opgelost. Dan. En weet u toevallig wat darren zijn? Daar, dat dus ja. zijn de. Ja, dat, dat weet ik niet. Nee, ik weet het ook niet. Nee. Ja. Nou, dan roepen we gewoon nog een keer op 0800-1121. Dank je wel, hè? Dit is een fijne vrijdag. Dag. Meneer Boeren? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij zit in de binnenvaart. wat gevraagd of er ook nog eens uh, geluisterd wordt. Nou, hier bij deze wij uh, regelmatig naar uw... Je... Jee! <laughs> maar ja, zijn jullie geladen? Wij zijn op het moment geladen, ja. Zeg je dat tegen een binnenvaartschipper? Ben je geladen? Ben je geladen, ja. Oh, zeg okay. je wel eens, ja. Of het een goede term is. Nou, dan zullen we even Raad wat die vaart spelen. Wat zeggen? We spelen Raad wat die vaart. Dus dan stel ik vragen en dan mag je alleen ja of nee zeggen. Oké. Okay. Uh, kun je het eten? Uh, nee. <laughs> Hoezo nee. <laughs> um, ja, we hebben containers in. Waar zit in de containers? Oh ja, wat zit er in de containers? In, maar in de zit er in de containers iets wat je kunt eten? Soms. En weet je, weet je zelf überhaupt wat er in de containers zit? Ja. Oké, okay. ja, want het principe is niet dat jij moet raden wat erin zit. Um, nee, nee. En, en maar, maar op dit moment zit er iets, zit er iets in wat, wat je kunt eten? Nu? Um, ja en nee. Oh, betekent dat, dat er twee verschillende dingen in zitten? Ja. Oké, okay. okay, nou dan heb ik er al vast heel snel één goed. Hetgene wat je kunt eten, uh, is dat iets wat je zelf uh, één keer in de week ook wel koopt? Nee, het is een, uh, een lekkering uh, snapering. Uh, en jij koopt dat niet één keer in de week? Nee, nee. nee. Oh. Uh, eet je het met verjaardagen? Dat is voor kinderen soms, ja. Zo oh. te tracteren. Is het uh, chips? Nee. Is het snoep? Het is een snoepmiddel, ja. De, is het suiker? Nee. Hè? Het is een snoepmiddel? Ja, het is een snoep, dus ja. <laughs> is ja. Het is gewoon het is snoep. Wat is, zeg het maar gewoon. Wat Is het snoep? Nee, het is een beetje een mas of nuts. Oh, ja, dat is snoep. Dat vind ik snoep. Ja. Nee, maar dat, ja. met chocola was pas echt goed geweest. Ja, ja. Maar dat, uh, ja. Dat, oh, maar je rijdt gewoon serieus? Je luistert serieus. Ja, veel vanaf vijf uur. Snachts varen we meestal niet. Als we s'nachts varen, luister ik het hele Maar dat komt niet zoveel voor. Maar meestal vanaf rond half vijf, vijf uur. Maar waarom moet die chocolade dan s'nachts vervoerd worden? Hoeft niet s'nachts vervoerd te worden. Dat ik ook overdag. Oh, oké. Okay, maar jij denkt, is het rustig op de, in, de, in, de, in het kanaal. Nou nee, wij zijn verhuurd vanaf vijf tot uh, s'avonds elf, dus we varen vroeg tot uh, s'avonds laat. Oh ja, dat, uh, dat schiet in ieder geval lekker op. Ja, en waar ja, varen ja. jullie nu? We varen nu net uh, aan het zoeken in de afvaart richting Maaslakken. Oké, okay, en hoe lang moet je nog? Nou nog ongeveer drie uur. Jeetje, dat is nog wel lang. Drie uur ongeveer nog. Een ja. uur of half negen openen te zijn. Oké, okay. en wat had je nog meer behalve de, de, het snoepgoed? oud veel. Oh, daar was ik nooit op gekomen. Nee, koelkastpotjes. <laughs> ja, koelkastpotjes? Nee, daar was ik niet opgekomen. Dat was hem niet geworden vandaag. <lacht> nou, de... ik, ook niet. ik wens jullie een behouden vaart. Ja, dankjewel. En uh, bedankt dat je even belde. En leuk voor de... ook voor het programma. goede programma verder. Dankjewel, Uitzending. dankjewel. Ja, <laughs> dag, Doe fijne vrijdag. Dag. Hoi. Zo, vraag van Gertjan jan ook be beantwoord. Ja, en luisteren ook wel eens mensen in de binnenscheepvaart. Of in ieder geval uh, meneer Broeren. Even kijken hoor, want crypto is nog niet opgelost. En dat is uh, jammer, want ik geef altijd graag een prijs weg. Dus ik zal hem nog één keer voordragen. Um, enorme huizen van bewaring. 13 letters. Enorme huizen van bewaring. En uh, het antwoord kun je doorgeven. 13 letters 0800 1121. Um, even checken of ik iemand... Hallo, met wie? Hallo? Mevrouw Kornhof, ja, ja, hallo. hallo ja. dag. Ja, mevrouw Korhof uit Briele. Dag, Briele, hier Hilversum. Ja, <laughs> ik had een antwoord op het, de naam Dar. Oh, daar is, is een mannetjes bij. Een mannetjes bij? Ja. Oh, maar die kunnen dus geen ik. kwaad. Nee, nou ja, dat is de naam van een mannetjes bij. Oh. Dat is een darf, hoe de vrouwtjes heten. Je hebt de koningin natuurlijk, maar je hebt vrouwtjes en mannetjes. En de mannetjes, die heten, dat zijn darren. Maar heb je nog... Ik, ik dacht dat je alleen een koningin had en verder alleen maar mannetjes. Nee, nee, nee. Je hebt ook de werk bij. En net als de werkmier. Dat zijn natuurlijk en, mannetjes. Ja, ja. ja, ja. Maar de mannetjes bij, dat is een darf. Ah, kijk, nou, dan hebben we dat ook meteen verklaard. Ja, oké. Okay. Heel erg bedankt, hè, mevrouw bedankt. Mevrouw ja, Korroff? Ja. Waarom bent u al wakker om kwart voor zes? <lacht> nou, ik slaap s'nachts heel slecht. En ik ruister ook meestal wel naar het programma. Soms val ik in slaap. En dan vind ik het weer vervelend, want dan heb ik het niet allemaal gehoord. Nee, ja, dat maar, vind uh, ik ook vervelend als u niet ja? alles gehoord heeft. Dat is waar. <lacht> en dan nou, was, was ik wakker. En uh, ja, ik los altijd erg veel puzzels op. En dan kom je dat woord ook heel vaak tegen. Oh, dat ja. wordt er nog gevraagd. Dus daar leer je altijd weer wat van. Vandaar. Nou, hartstikke goed. En fijn dat u even belde. Ja, oké. Okay. Dag, fijne dag nog. Ja, verder. Ja, komt goed. Dag. Goeienacht. Hallo. Dag, met wie? Da dag Astrid, met Envy van de chat. Hallo, hey. Envy, oh ja, ik ben Imker. Ja, ja klopt. Ja, dat ik zag ik voorbij komen. Ja, klopt. Ik ben vanaf mijn zestiende, heb ik al bij je gehad. Ja. En, uh, ik moet zeggen, het is een hele interessante hobby en de Imkerij vergrijsd. Maar ik ben nog niet vergrijsd hoor. Oh, helemaal niet? Nee. Ook niet net vannacht. Niet. Ja, nee. Ik hoop dat je goede vakantie hebt gehad. Ja, joh, dat is alweer zo lang geleden. Ja, ik heb de vraag niet helemaal goed gehoord, maar de <laughs> vraag is wat mevrouw ook al zei. Want ik kreeg een deel mee, want ik zette net de radio uit. Daar ja. zijn inderdaad mannelijke bijen. En um, die worden alleen uh, aangezet door hele sterke volken. En die worden eigenlijk gebruikt om de koningin, uh, een onbevruchte koning, een bijenkoningin, te bevruchten. Oh. Je hebt op uh, Schiermonnikoog een uh, bijenstation zitten... daar kun je je koningin in een doosje heen sturen... en die wordt dan bevrucht door een speciaal soort daar, zodat ze maar veel honing maken en weinig steken. Nee, maar dan, dan stuur je... Dan, jij bent een imker... Ja. Dus dan pluk je je koningin eruit. Die doe je in ja, een, een doosje. Nieuwe kon, een, een nieuwe koningin. Die komt inderdaad in een doosje met een beetje honing en een beetje suiker. Oh. Die gaat dan naar Schiermanek Oog. <laughs> Daar, uh, ja, het klinkt heel raar, maar het is echt ja. waar hoor. Daar wordt ze bevrucht en dan kom je weer terug. En dan binnen zes weken heb je gewoon uh, het volk zoals je dat eigenlijk wilt. Wauw. En in het najaar, dat de, alle bijen zijn dus vrouwtjes, hè? op de ja. darren dus na. Daarom heet het ook darren, dat zijn mannelijke bijen. Oh, okay. En in het najaar dan slachten de dames alle darren af. Dat noemen ze de darrenslacht. Dan zie je voor de bijenkassen zie je ook echt honderden dode dikke darren liggen. Honderden dode dikke darren, dat is, ja. lijkt wel een suske en wiske. Ja, het is dus echt waar, hoor. kunnen de dode, dikke darren. Ja. ja. En maar, uh, ja. Een, een bij, een, uh, zeg maar, een, de, de bijen, wat, de vrouwtjes kunnen allemaal steken... maar de darren niet, die hebben geen hangel, die kunnen niet steken. Oh, die zijn minder gevaarlijk dan? Die zijn maar, helemaal ik niet dacht gevaarlijk, dat bijen helemaal niet staken, dat het de wespen waren die staken. Nou, bijen kunnen ook steken, goed oh. ook, hoor. Oh. Maar alleen als je ze niks doet, het verbaast me altijd... dat zoveel mensen het verschil niet weten tussen een, een bij en een wesp. Ja, maar waar zie je dat aan dan? Een bij is veel donkerder van kleur, uh, oh. wat dikker, wat kleiner. En een wesp is echt dat geel-zwart. Oh, ja. En wespen komen op je shem af, op je limonade, op je weet ik veel, overal op af. Maar die mevrouw, die had dus een, uh, een darrenest. Een, uh, nee, dat kan niet. Um, nee. oh. Die mevrouw zou wel wespen gehad hebben, denk ik. Maar hoe of, kun je nou de... nu nog wespen hebben? Uh, nu? Ja. Het heeft nog niet gevroren, hè? Nee, maar het begint nu toch wel? Jawel, maar een, een wespenkoningin die, die al, uh, overleeft alleen, zeg maar. Die doet dat helemaal in de eentje. En die zet nee. in het voorjaar weer een nieuw nest aan. Daarom heb je het ook, ook in het najaar altijd last van wespen. In het voorjaar eigenlijk nooit. En hommels doen dat ook. Trouwens, hommels en, en bijen zijn allebei beschermd in Nederland. Je mag, uh, mag het ook niet, wespen niet. En bijen die overleven met, uh, met het hele volk in een kast. Ah, dus iets socialer. Het is veel socialer, Ach. ja. Alleen met bijen is het zo, als ze voor het voorjaar voor het eerst uitvliegen, dan, dan hebben ze dus de hele winter in die kast overleefd. Of in een, in een korf kan natuurlijk ook, of in een boom kan ook wel, maar gebeurt zelden. Dan vliegen ze uit en dan gaan ze zich schoonmaken. Maar de buurvrouwen hebben vaak dan witte lakens uithangen, want de voorjaarswas wordt gedaan. En die bijen gaan ja. zich dan schoonmaken op de lakens en die worden dan allemaal bruin. Oh Ja. Dat je daar een beetje rekening mee houdt. Nou ja, dat doen die bijen echt niet hoor. En wat, vind je, wat is voor jou nou leuk om imker te zijn? Er zijn nog heel veel mysteries waarom bepaalde dingen zo zijn. Je hebt bijvoorbeeld de bijendans, hoe vinden ze honing, wat gebeurt er? Zet bijvoorbeeld een schaaltje suiker of honing in je tuin. Je ziet eerst één bij, dan zie je de tien, dan zie je de honderd, dan zie je de duizend. En het is heel erg aan het uitsterven. Ja, het gaat slecht met de bijen. Ja, klopt. Maar de imkerij sterft ook uit. Oh. Dus de, de, de en beroepsimkerij hebben we eigenlijk niet in Nederland. Het is allemaal hobby-imkers. Uh, ja. Nee, maar ja, als de bijen uitsterven, dan sterven de imkers... Nou, die hoeven niet meteen te sterven. Maar dit <lacht> wordt, in ieder geval komen ze wel minder voor. Nou, ze kunnen nou. altijd nog een aquarium aanschaffen, natuurlijk. Is dat je plan? Schaf je een stapje over op de guppies? Die heb ik altijd ook al. Oh, jee. Dus. <lacht> Nee, maar nou. die mevrouw, de belster, dus de vraag was dat ze een darrenest had. Dat is echt volslagen onmogelijk. Ze zal. Ik, wat ik zo. Ik heb het niet helemaal gehoord. Het kan ook zijn dat ze tuinhommels heeft gehad. Nou, dat moet ze helemaal niet doodmaken, want die zijn helemaal beschermd en nuttig. En wat die meneer zei met zijn ammoniakspuit. Nou, vooral doen. En vooral zomers en vooral overdag, want dan word je helemaal lek gestoken. Oh, dus je bedoelt eigenlijk niet doen? Niet doen. Oké. Okay. En, en, en uh, als je al last hebt van wespen. Ja. En je wilt, je wilt het uh, doen. Je moet eigenlijk gewoon de gemeente bellen. Elke gemeente heeft ongediertebestrijding. Dus gewoon de gemeente bellen okay. en uh, vragen naar overlastwespen. Maar als zij nou zeg maar 25 wespen heeft, want dat was het verhaal. 25 wespen, allemaal doodgemaakt en drie, drie dagen later weer 25 wespen. Dan komen, nou, dan komen die wespen dus ergens vandaan. Dus dan zal er ergens een soort voedselbron voor die wespen zal ze ergens hebben staan. Maar hoeveel, zijn dat, hoe, hoeveel zitten er daar dan zo gemiddeld ongeveer misschien waarschijnlijk? In een wespennest? Ja. Nou, dat kan variëren van een paar honderd tot een paar duizend. Oh, dan is ze nog wel even zoet op die zolder. En, en bijen, dat varieert van, van enkele duizenden tot veertig tot tachtigduizend. Maar bijen heb je geen last van. Die merk je ook niet. Nee, doe maar. Nou, Tenzij je ze zeer doet. Of je ze knelt in je overhemd... of dat je ze gaat ja. pesten of wat dan ook dan ja. wel. Maar wespen zijn echt heel opdringerig. En de, de, hoe zit het nou... Nu, nu ik je toch spreek hoor... maar hoe zit het nou met, met dat verhaal dat als je een wesp slaat... Ja. dat die je dan juist aanvalt? Ja, die wesp heeft gelijk, denk ik. Maar ik denk niet dat dat helemaal waar is. Uh, wespen zijn, Ik moet wel zeggen, wespen zijn van nature gewoon heel agressief. Ik bedoel... Uh, Wespen kunnen ook meerdere malen steken. Hè? Een bij steek je één keer, dan blijft de angel blijft in je huid zitten. Ja. Als je dan goed kijkt, dan zie je ook een gifzakje wat zich leegpompt En die bij gaat dood. Maar die wesp die steekt gewoon 10 tot 20 keer als hij wil. Eeuw. Maar, die... maar wat, wat triggert hem een wesp om te gaan steken? Uh, wat hem precies triggert, weet ik niet. Oh. Uh, het is gewoon, ja, misschien een soort zelfbaar. Ik weet niet precies wat de wesp uh, triggert. Oh. Het is wel zo dat de, de wespen, ja, bij het minst of gering, steekt hij je gewoon. Oh. Ik dacht dat het bij wespen, dat als je ze, weet je... De, ik, ik dacht, ze zal toch wel beter uitkijken dan zo'n enorm groot wezen aan te gaan vallen... dat hem net probeert een klap te geven. Ja, misschien wel. Maar die wesp gaat niet dood, hè? Van zo'n klap? Nee, maar oh. die gaat ook, als die je steekt, gaat hij ook niet dood. Nee, en een bij dus gaat er wel gewen. dood van. Oh ja, dus een bij is daar wat zuiniger op, ja. Nou ja, ja. En een bij, die, die, die, een bij die, zeg maar, gaat gewoon niet op, op je limonade of op je suiker of op dingen af. En die mevrouw die moet gewoon even kijken uh, wat ze eventueel op de... Uh, ik weet niet waar ze vandaan belde, wat ze op de balkon heeft staan. En als ze daar uh, iets heeft staan wat, wat, wat als voedsel kan dienen voor die wespen... want ik denk dat wespen zijn... tenzij ze hommels heeft, dan wordt weer een ander verhaal. Maar hoe kun, kun je, je nu nog hommels hebben? Uh, die zijn er gewoon Om niet deze nog. tijd. Ja, en hoeveel, even, even we, laten we nu tot op de bodem uitzoeken. Hoeveel hommels zitten er dan gemiddeld in een nest? Nou, hommels leven meestal in de, in de tuinkastjes. Dat zijn dan, noemen ze dan ook tuinhommels. Ah. Nou, 20 tot 100, hooguit. En, en dus ze zijn er zijn dus waarschijnlijk geen onder... hommels, toch? Ja, en hommels hebben ook vaak ondergrondse uh, woonplaatsjes. Dus die komen uit, uit, uit, uit holletjes uit de grond. En hamels kun je heel makkelijk herkennen. Ik, ik weet niet uh, of jij ze herkent. Ze zijn gewoon heel erg dik. en ze ja, Die zien heel gezellig uit, toch? Ja, klopt. Ze zijn ook hele gezellige beesten. Moet je ook gewoon niet pesten. Goh... Is ja, de... en bijen. Ze zijn en blijven nuttig. Ook in de tuinbouw en voor de bevruchting van boomgaarden... van tomatenkassen, van, van, uh, van alles en nog wat. Zonder bijen uh, krijg je die kruisbestuiving niet uh, voor elkaar. Nee, nou ja. Dan dus... ik, maar ik heb, als ik het zo het hele verhaal hoor, dan denk ik toch... Dat het dus duidelijk geen darren zijn bij die mevrouw op zolder? Nee, dat is maar echt dat... volslagen onmogelijk. Darren zijn, wat ik al zei, dat zijn mannelijke bijen. En de kans op, uh, op hommels lijkt me vrij klein op een zolder. En dan dat je er 30 doodmaakt en de volgende dag er weer 30 zitten? Heb je ook gelijk aan, maar het kan wel. Hè? Als zij twee of drie kastjes van die oude vogelnestjes op zolder heeft staan. en ze heeft een spleet in de dak zitten. dan kunnen die hommels daar natuurlijk wel een woonplaats bouwen. Hmm, ja, dus moeten ze toch even checken met, met, met een briefje erbij. voordat ja. ze uitgeroeid worden. Ja, en wespennesten kun je heel makkelijk herkennen. Dat, dat lijken eigenlijk een grote soort uh, papieren bruine, witbruine zakken, zijn dat? Eeuw. Ja, en, het ziet er niet uit. Het <laughs> is echt lelijk gemaakt. Goed, en als je, als je nou de gemeente belt en er komt een uh, um, explosieve bij opruimingsdienst. Checken ze dan nog even of, of het geen hommels zijn? Of uh, gaan ze gewoon meteen met uh, geschut? Uh, nou, de explosieve opruimingsdienst zal echt niet komen. Dus, er komt een of andere Jup, denk ik, van de gemeente. En er wordt zeker wel gecheckt wat het is: of het nou hommels zijn of bijen of wespen. Ah, gelukkig. Nou, ik, ik ben helemaal de, bij. Ah. De, wespen, ja, de wespen worden dus verdelgd en de bijen en ja. de hommels. niet. Nou, duidelijk, dankjewel. Graag gedaan, Astrid. En uh, een goede dag nog, hè? Ja, jij ook, hè? Doeg! Go goede reis terug en rij voorzichtig. Hey, Envy. Ja. Waarom klinkt jij nou zo, echt zo fris en fruitig om zes minuten voor zes? Ik ben om half vier opgestaan. Want ik heb drie vroeger oh, diensten gehad. Je hebt uitgeslapen. Ja. Oké. <laughs> Fijne dag. Oké, okay, jij oh, telde. Oh, hoi oi. Ria. Ja? Hallo. Hallo. Ik heb de oplossing voor het cryptogram. Echt waar? Ja. Gelukkig dat dat in ieder geval nog goed komt. Uh, enorme huizen van bewaring was de opgave. En wat dacht jij, Ria, dat de oplossing was? Archiefkasten. Nou, hoe kom je daar nou op? Nou ja, ik cryptogram graag. Oh ja. Maar kun je me uitleggen voor de mensen die nu denken, hoezo? Nou, een uh, archief, uh, daar bewaar je dingen in. En een kast van een huis is een heel groot huis. En dan kom je op enorme huizen van bewaring. En dan kom je op enorme huizen van bewaring. En op wat voor momenten zit jij nou cryptogrammen op te lossen? Ja, in de weekends. Ja, wanneer? Zit je gezellig ja, op de bank? Wanneer ik daar zit? Ja, wanneer ik daar zit. En, en hoe moeilijk zijn ze dan? Hoeveel sterren? Of, uh... Ja, verschillend. Ja Ik doe het uit verschillende kranten. Oh ja. Ja, ik vind dat gewoon heel leuk. Nou, dat blijft toch dat blijft een harde kern. Want als ik het een keer een beetje vergeet, dan. Uh kan ik de mailbox wel uh, afsluiten, want die doet het dan niet meer. Maar um, uh, uh, waarom ben jij wakker om... Uh, wat is het inmiddels? Vier minuten voor zes? Ik nou, was niet erg lekker gisteravond, dus toen ben ik heel vroeg naar bed gegaan. Dus toen ben ik ook heel vroeg wakker. En mijn man moet zo weg, dus. Wat gaat hij doen dan? Aan werken. Maar wat, wat voor werk moet je dan om zes uur weg? Ja, hij moet naar zijn werk. Oh, het is geheim. Nee hoor, het is niet geheim. Oh. Nee hoor, helemaal niet. En wat moet hij dan doen? Hij moet naar, naar Jans in Leiden. Maar wat doen? Hij moet ja. er toch iets doen? Moet hij, zit hij ja. daar op kantoor om 6 uur s ochtends? Instrumentation. instrumentation. Oh, instrumentation. Zeg dat dan meteen. <laughs> <laughs> nou, uh, Ria, ik... Uh, oh ja, dat moet ik altijd even met de crypto. Moeten we eventjes uh, met naam en toenaam, want er moet eer uh, uitgedeeld worden. Ria, hoe heet je van je achternaam? Van den Berg. Van den Berg uit... Zoetermeer. Dat iedereen in Soetermeer vandaag wel eventjes uh, jou feliciteert met deze overwinning. Want het is inderdaad natuurlijk gewoon goed. En uh, ik ga eens even kijken in de kast bij op Max. En ik stuur jou wat toe, Ria. Oké, okay, nou leuk. En Ik wens je een fijne dag. Ik hoop dat je weer helemaal beter bent. En je man, heel veel succes met instrumentationen. Oké, okay. doei. Ga... <laughs> okay, doei, doei. Da. Da. Goed, er gaat dus een prijs naar Soetermeer. Ik heb nog geen idee wat, want ik schud altijd even aan de prijzenkast. Ja, er zijn een paar vragen niet beantwoord vannacht. Dat zit me toch niet lekker, maar dat, dat doen we gewoon volgende week beter. Uh, maar er mag gemaild worden, en vooral over die vraag... van die zakenman met die Jaguar en die vrouw en die minares... die in de mist van een viaduct reed, beide benen brak en zijn auto in brand stak om aandacht te krijgen... vervolgens gered werd door een prostituee. Als dat verhaal je bekend uh, voorkomt, mail even nachtzuster. Apenstaatje omroepmax.nl. Dag!